En door een foutje van de gemeente zijn de inwoners van Gazerwouden Rijndijk hun wilde bloemen langs de weg kwijt. Die bloemen waren met veel zorg geplant en gezaaid. Aan de bijenpopulatie werd gedacht en de bol werd beschermd met een ijzerdraad. Maar nu is alles dus weg door de grasmaaiers van de gemeente. De gemeente zegt dat er een fout is gemaakt en dat ze gaan helpen om de wilde bloemen weer terug te laten groeien. De oranje koorts loopt verder op. Voor woensdag zijn er bijna geen treinkaartjes meer te krijgen naar, Dor naar Dortmund. Ook de Flixbus zit vol. De KNVB denkt dat zo'n 70.000 mensen die geen kaartje voor de wedstrijd hebben... toch naar Dortmund gaan. En NOS Stories sprak met Marijn en taken die dat ook van plan zijn. Dortmund is niet heel ver. Dan uh, lijkt ons heel leuk om daar naartoe te gaan. We kunnen het nu meemaken. Het is nu vrij dichtbij. Dus uh, dachten we, pak ons kans als het kan. En uh, dus wij uh, met een paar vrienden hebben we vrij, vrij geregeld van het werk. En uh, dachten we, gaan er even lekker naartoe. Nou, ik denk dat het nog een heel groot feest wordt. En maakt mij echt niet uit of ik nou wel of niet in het stadion zit. Het gaat maar meer om de sfeer. niet echt om het stadion zelf. Zo'n 10.000 Nederlanders hebben wel een kaartje voor woensdag weten te fixen. Dan strijden Nederland en Engeland voor een plekje in de. EK-finale. Dan nog het weer. In de loop van de avond wordt het steeds bevolkter en er kan in het westen wat lichte regen vallen. Morgen wordt het ook zonniger, vooral in het oosten van het land. En het wordt 24 tot 29 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM.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 zojuist uh, gedraaide uuropener, afkomstig van voormalig Delane zangeres Charlotte Wessels die op 13 juni haar tweede solo single Chasing Sunsets uitbracht. De track wordt aangevuld met een videoclip en dit nummer afkomstig van haar eerste traditionele volledige soloalbum The Obsession dat op 20 september van dit jaar via Napalm Records zal verschijnen belooft een verhalende verkenning van angst en bevrijding. Met gastoptredens van Simone Simons van Epica en Alyssa White Glass van Arch Enemy combineert het pakkende elementen met progressieve en zwaardere soundscape. Wat een belangrijke stap markeert in de solo-carrière van Wessels. Charlotte Wessels over de nieuwe single en officiële videoclip. Toen ik de eerste versie van Chasing Sunsets op Patreon uitbracht... was het meteen een favoriet. En sindsdien is het zo gegroeid terwijl we eraan werkten voor het album, dat ik niet kan wachten om dit nummer met de wereld te delen. Er zit een onderliggend thema van zelfbehoud en hebzucht in het nummer... dat we in de videoclip visualiseerden. Ik heb nog nooit zoveel het gevoel gehad dat we in de Hunger Games leven... waarin delen van de wereld een wilderige levensstijl blijven leiden... terwijl anderen onder volledige verwoesting leiden. We hebben met dit thema in de videoclip gewerkt... door middel van een kunstmatig mooi landschap en styling. Alles opgevoerd in een kale ruimte met brandende bomen. Bessels en haar band brengen dit verhaal op het podium... voor een release show op 4 oktober in de Tivoli Utrecht. in, uh, Vredenburg, in Utrecht, sorry. Daarnaast zullen er in dit jaar een aantal spannende festivaloptredens zijn... en onlangs werd aangekondigd dat Charlotte Bessels zich bij Vola zal voegen... op hun Friend of Phantom uh, European Tour van dit jaar... die op 1 november van start gaat. Mis de kans niet om deze live ervaring te ondergaan. Ook onze andere grote trots, Simone Simons, die we allemaal kennen natuurlijk als zangeres van de symfonische metalband Epica, heeft op 6 juni de video onthuld voor haar tweede single van haar debuut soloalbum Vermilion dat op 23 augustus zal verschijnen via Nuclear Blast Records. De nieuwe single, geschreven samen met Arjen Lucas, bekend van Arion, is getiteld in Love We Rust. Het volgende zei dus hierover. De video is in slechts één take opgenomen om hem zo puur en rauw mogelijk te houden. We hebben ervoor gekozen om het in zwart-wit te houden, zodat het niet afleidt van het Nummer of de uitvoering. In Love Rerust is behoorlijk anders dan onze eerste single Eterna. Wat laat zien hoe divers het album is. Dit is een van onze favoriete nummers en we hopen dat je dit net zo leuk vindt als wij. Na Simone Simons draaide ik de nieuwe single Who Are You With Now... van de in 2020 opgerichte Russisch- en Nederlandse orkestrale metalband Them Unilutions. De band is vanwege de gebeurtenissen in het land verhuisd naar Nederland... en brengt al een paar jaar veel singles uit. Het nieuwe nummer is een realisatie van oude ideeën... die eindelijk het huidige geluid van de band vinden. Ze hebben jarenlang gewerkt om het geluid te vinden dat hen bevalt... en daarom lijken verfrissende oude ideeën een geweldig idee. Dit is een single met twee nummers, de instrumentale versie en die met de zang... Deze keer staat er geen traditionele symfonische versie van het nummer op de release. En het algehele geluid is tegelijkertijd agressiever en rock'n'roll geworden. De release is beschikbaar voor alle huidige muziekplatforms. En vorige maand ging ik een samenwerking aan met Robert Kramer van Radio 1 Twente Donderslag... waarbij we lokale metalbands als tip met elkaar delen. Afgelopen donderdag kwam mijn ingezonde tip van Arloena al voorbij in hun uitzending. En nu is het de beurt aan Robert en ik ben benieuwd. Hallo, dit is Robert Kramer van de lokale omroep 1 Twente van het programma Donderslag. Het programma Donderslag is iedere donderdagavond wekelijks te beluisteren tussen 8 en 10. In dit programma is er wekelijks aandacht voor de nieuwste releases op het gebied van... de beste alternatieve muziek. De eerste donderdag van de maand... ...is er een donders hard editie... ...waarbij je meer aandacht is voor metal. Ook hebben wij regelmatig bands op bezoek. Wil je het programma terugluisteren? Check 120.nl... ...of www.donderslag-radio.nl Onze tip van de week is de band Selkies. Voor wie de band niet kent... ...Selkies combineert Groove Metal... Aangevuld met krachtige rap en spoken word en hip-hop-invloeden. Wij hebben gekozen voor de track Gift of Gap. Deze track komt van het album Enter Your Mind. Het album Enter Your Mind is afgelopen 13 mei uitgebracht. Een mooie opzomming van dit album. Strak, zwervel, heerlijk en eigenzinnig. Veel luisterplezier met de track Gift of Gap. Zet het hem. Um, stand voor. Dankjewel, Robert, voor jouw inzending. Celkies met Gift of Gap was weer een lekkere inzending. En uh, ben benieuwd naar uh, volgende maand. Bedankt uh, zover. Uh, met de nieuwe single Ocean, ondersteund door een prachtige videoclip... is de post-hardcore band Phoenix, die we daar aansluitend horen. Phoenix Ashes, sorry, na vijf jaar stilte weer terug. Na vooral veel mentale problemen onder een aantal bandleden... veroorzaakt door de coronapandemie... wil de band uit het zuiden van het land zich hiermee weer opnieuw op de kaart zetten. Vijf jaar na het uitbrengen van Live Unplugged... Zijn de plannen omgegooid? De dames en heren doken de studio in voor het opnemen van een EP. En samen met producer Erwin Hermsen van Tone Shad Recording Studio... werkte zij aan een vernieuwd geluid... waarbij nog meer nadruk werd gelegd op de sterke punten in hun sound. Melodieuze harmonische zang, zware gitaries met screams... en een vleugje elektronica, die we aan het begin hoorden. De single Oceans moet volgens de band met een knal bevestigen dat ze weer terug zijn. De songtekst omschrijft enerzijds het gevoel van verdrinken... en anderzijds de aanmoediging om je steun weer onder je voeten te vinden. Dit als metafoor voor de mentale problemen waar verschillende bandleden mee te hebben gehad in die periode. Met deze track wil de band meer aandacht vragen... ...voor het onderwerp in de uh, bredere zin. En door naar de uit Hoorn afkomstige... ...trash metal band Chaos Unleashed... ...dat vlak voor 2020 is gevormd... ...door leden die speelden in de band... ...als Zed Iron, Yautzin, Jekyll... ...Dominion, In Ruins en Angus... Door de covid-pandemie was het moeilijk om andere muzikanten te vinden... en auditie te laten doen, maar dat stopte het schrijfproces niet. Voordat de band compleet was, waren er vijf nummers volledig klaar om te spelen. Hun stijl is geïnspireerd door Duitse trashbands als Creator, Sodom en Destruction. En hun muziek valt te omschrijven als agressieve... no-nonsense-in-your-face trash metal. Van het nieuwe album I Am Chaos verscheen de eerste single getiteld... met ook wel Mutual Assured Destruction. Lang uit. En deze hoor je nu... By play it loud, dodge fury, bang your heads and unleash the chaos.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 ...dat ook perfect past in Ben van Rodes' Play It Loud Underground. De debuttepe Mestastasis Dij van de Nederlandse solo black metal act Bok is een strak mini-meesterwerk met een aparte zij-het. Zeer griezelige en sinistere stijl met veel ideeën uit verschillende muziekgenres. Ontleend aan muziek concreet en pop-power elektronica en noise via harde, luidruchtige black metal punk en cold wave elektronische muziek... tot een donkere sfeer. Na een korte en zeer griezelige introductie aan elkaar geplakt met samples... en gevonden geluiden in Let the Disease Guide You... begint de EP met drie nummers vol zwart punk... onderstreept met een sfeer van diep onbehagen die op de loer ligt... in de duistere achtergrond van de nummers. Vanaf het tweede nummer Deep Inside the Tomb of Matriarchs... via een titelnummer tot Yonic Decadence wordt de muziek steeds onbeleid uitdagender, offbeat en ongebruikelijker in zijn atmosferische details... terwijl het de herkenbare black metal blijft in zijn riffs en essentiële stijl. Het laatste nummer S, Black Willow Spread, The Pale Widow's Cry, breekt met het rauwe Black metal schabloon en verandert in een volledig minimalistisch, donkere Coldwave-elektronisch noise-omgeving. Instrumentaal van droinende noise-textuur, uitgestrekte synth-melodie en vleugjes delicate ambient, die paradoxaal genoeg het gevoel verhogen van duistere onderdrukking en verstikking. Is dit jouw soort muziek? Check dan deze band's nieuwe EP. Door naar alweer het laatste blokje Nederlandse metal deze avond... komend van de Nederlandse atmosferische black metal band Low, dat de single De Pest afkomstig van het nieuwe album Krijtland heeft uitgebracht... op 11 juni via Fetsner Death Records. Het album zal verkrijgbaar zijn als cd, cassette... en op de belangrijkste digitale streamingplatforms. Volgens meesterbrein Sanguinus. Consanguineus, een moeilijke naam, werd ook Limburg net als de meeste andere regio's in Nederland getroffen door de Zwarte Dood. De pest gaat over die donkere periode in onze provincie. De lijken stapelden zich op, de begraafplaatsen vulden zich, het lijden was groot. Met Krijtland onthult de artiest een boeiende odyssee van acht nummers. doordrenkt van thema's als de pest, bokkenrijders en Limburgse mythen en legendes. Deze Nederlandstalige black metal vertelt verhalen over duisternis en wanhoop. Met, ...verweven met de rijke geschiedenis van de regio. En Krijtland is niet zomaar een album... ...maar een duistere reis naar het hart van Limburg... ...waar verleden en heden samenkomen... ...in een tumultueuze symfonie van klank en emotie. Stap in de wereld van Burginlo... ...waar de schaduwen fluisteren en de zielen huiveren. Ben jij klaar voor de uitdaging? Laat je meevoeren op de golven van zwarte magie... ...en ontdek het mysterie van Krijtland.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 Maat Care, dus de volledige vrouwelijke Egyptische geïnspireerde death metal band... worden aansluiten met hun krachtige tweede single... ...Made the Gods Bear Witness'. Dat is uitgebracht op 28 juni... ...voor fans van Niles, Scarab, Arch Enemy, Behemoth en Cataclysm. Na de succesvolle lancering van hun debuutsingle War Before Peace... ...zal dit lang verwachte nummer beschikbaar zijn op alle streamingplatforms, ...vergezeld van een songtekstvideo. Maat Care, opgericht in begin 2020... ...bestaat uit frontvrouw Janneke de Roy, bekend van Beyond the Pale... ...bassist Amy Chatterley van The Key... Jesus and Woman of War. En gitarist Georgia Bell. Ook wel sessie-gitarist voor Harper en uh, Yellow Harper. Ondanks dat ze een relatief nieuwe band zijn... hebben ze snel een toegewijde aanhang verworven... met hun unieke mix van historische thema's en intense metal soundscapes. Made the Gods Bear Witness onderzoekt het thema van valse profeten... die desinformatie verspreiden in het oude Egypte. De track gebruikt dit historische verhaal als metafoor... voor de huidige toestand van de wereld en de media... en reflecteert op de manipulatie van de waarheid... en de impact ervan op de samenleving. Door parallellen te trekken tussen oude en moderne tijden... levert maat een krachtige boodschap die diep geresoneert... met hun publiek. Voor we weer knallend uitgaan met de... traditioneel, traditioneel stevige afsluiter van vanavond... deel ik eerst nog even de wekelijkse... concertagenda met jullie. Waar kunnen we de komende week laatstmiddag, nog naartoe... qua concerten? En dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Ja, als je dus morgen naar Zizi Top gaat, dan... Oh nee, is vanavond volgens mij. 8 juli. Ja, nee, die uh, zijn uitverkocht. Dan gaan we door naar Abysmal Grief en Viep uh, Musicon in Den Haag. Uh, dan op 10 juli kun je ook nog naar Merrimack en Gavara in de V11 in Rotterdam. Op 12 juli spelen Abysmal Grief... Uh, ook uh, maar met Celestius Gods en The Chosen in Neushoorn Leeuwarden. Dan ook op 12 juli kun je nog naar de Russische zangeres Anna Kiara... van Imperial Age en Heaven Queen in de Melody in Emmen. En de tickets zijn nog beschikbaar voor tientje. Uh, 12 tot en met 14 juli vindt Weert Bospop Festival plaats met onder andere Patty Smith, Alice Cooper, John Fogerty, Helmut Lotti, Ghost Metal, Julian Sassband, Gogo Bordello, Toto, Direct, Rival Sons en vele anderen. En dat vindt uiteraard plaats in Weert. En dan op. 13 juli kun je ook nog naar Helmond Open Air... in de cacaofabriek in Helmond... met onder andere Life of Agony... Living Color Destruction Doggy Dog. De tickets zijn 49,99... inclusief servicekosten. Dat was hem weer even voor vanavond... Uh, wat betreft de concertagenda. Volgende week is er natuurlijk weer uh, geen uh, bandinterview... of uh, geen concertagenda in verband met een bandinterview. Maar die weken na had ik jullie uiteraard... graag weer op de hoogte. En ga door naar de afsluiter van vanavond... komend van Black and Death Metal Iconen. Goddy Thrones. Die hebben aangekondigd dat ze de Judas Paradox op 6 september zullen uitbrengen... via Raining Phoenix Music. En dit volgt op een zeer succesvolle album... Illuminati, dat vier jaar geleden uitkwam. En ze hebben ook het eerste nummer Red Kingdom... van de aankomende plaat uitgebracht. Gitarist en zangzettler zei het volgende over het nieuwe nummer. Dit lied gaat over het Vaticaan... en de vele geheimen die daar worden bewaard. Weg van de ogen van de wereld. En hij die Spreekt zal verdwijnen in de schaduwen beneden. Net was hem weer voor vanavond. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de lekkere muziek. Ik heb uh, volgende week weer een gast in de uitzending. Namelijk niemand minder dan uh, Stan Govers van de band. Uh, EcoSide, Columbia Necktie en Deep Root. En ik ga hem uiteraard alles uh, vragen over zijn muziek. En uiteraard ook zijn muziek laten horen. Liefhebbers mogen dit niet missen. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Zoals altijd sluit ik af met de woorden. Horns up en stay metal. Bedankt.